Kees Groot met het NOS-journaal. We hebben zo'n 200 ouders en belangstellenden een informatieavond bijgewoond over de liquidatie van gisteren. Het was een besloten bijeenkomst in het schoolgebouw waar vlakbij crimineel Lucas Boom werd doodgeschoten. Veel kinderen waren getuigen van de liquidatie. Bij de bijeenkomst waren mensen van de politie, GGD, Slachtofferhulp en Maatschappelijk Werk.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 Hij noemde het een partij van homo's en Armeniërs. Paus Franciscus heeft de Russische president Poetin gevraagd... een oprechte en grote inspanning te doen voor vrede in Oekraïne. Poetin bracht vandaag een bezoek aan de Paus. De twee spraken vijftig minuten met elkaar. De VS had de Paus gevraagd de Russische acties in Oekraïne te veroordelen... maar hij sprak alleen zijn grote zorg uit. Poetin arriveerde een uur te laat in het Vaticaan. Door een cyberaanval op het computernetwerk van de Bondsdag... moeten waarschijnlijk alle 20.000 computers in het Duitse parlement vervangen worden. Volgens Der Spiegel loopt de schade in de miljoenen euro's. De hek werd vier weken geleden ontdekt... en sindsdien zijn experts er nog niet in geslaagd de spionagesoftware onschadelijk te maken. Volgens onderzoekers zijn er aanwijzingen dat de aanval is uitgevoerd door een Russische veiligheidsdienst. Het weer, vannacht is het helder en het koelt af tot 9 graden. Morgen schijnt de zon volop...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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1087 hier op CWM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugel en uw hier voor de komende twee uur. Nieuwheidsmuziek. dat is het motto waar we voor gaan bij Peaceful Radio. Deze aflevering geen nieuwe cd's, maar wel weer natuurlijk een hele fraaie playlist. En die kan je lezen via de website peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. I